11 uur, Keesrood, met het NOS-journaal. De Luxemburgse wielrenner Frank Sleck is tijdens de Tour de France positief bevonden. In zijn urine zijn zaterdag sporen gevonden van een verboden, vochtafdrijvend middel. Dat middel kan worden gebruikt om dopinggebruik te maskeren. Na de bekendmaking van de internationale wielerbond is hij door zijn ploeg Radio Shack uit de Tour gehaald. Frank Sleck, de broer van toerwinnaar Andy Sleck, stond 12e in het klassement. Vorig jaar werd hij derde. Het is voor Griekenland bijna onmogelijk om te voldoen aan de Europese eis... om de komende twee jaar nog eens 11,5 miljard euro te bezuinigen. Dat heeft de leider van regeringspartij PASOK gezegd. Volgens hem zou een bezuinigingspakket van die omvang altijd al moeilijk zijn... maar wordt het nu helemaal problematisch door de recessie waar Griekenland in zit. Morgen praten de regeringspartijen over de bezuinigingen. Premier Samaras heeft al eerder aangegeven opnieuw met de EU te willen onderhandelen over de eisen.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 Die vrouw overleefde de steekpartij niet. De ex-vriendin raakte gewond. In Israël heeft de partij Kadima de steun aan de regering opgezegd. Kadima en de Likud-partij van premier Netanjahu... zijn het oneens over een wet waarin moet worden vastgelegd... dat ultra-orthodoxe joden ook in dienst moeten. Het Hoge Gerechtshof sprak zich daar in februari over uit... en de wet moet voor augustus worden aangepast. Ondanks de stap van Kadima behoudt de regering de meerderheid in het parlement... Rusland heeft twee Chinese visserschepen in beslag genomen... en de 36 bemanningsleden opgepakt. De schepen voeren bij de havenstad Nagotka in het Aziatische deel van Rusland. In die water heeft Rusland het alleen recht om te vissen. Rusland schoot eerst op de schepen. Volgens het Russisch staatspersbureau bleven alle Chinezen aan boord ongedeerd. Het komt niet vaak voor dat Chinezen worden opgepakt in Russische wateren. Rusland en China zijn bondgenoten van elkaar...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 Vooral daar groeit het aantal nieuwe aansluitingen hard. Mobiele telefoons geven volgens de Wereldbank toegang tot medische informatie, cashbetalingen en democratisering. Omdat veel mensen meer dan één mobieltje hebben, verwacht de Wereldbank dat er uiteindelijk meer mobiele telefoons dan mensen op de aarde zullen zijn. Bij een bedrijf in Heiningen, bij Moerdijk, zijn Aziatische tijgermuggen gevonden. Dit exotische insect is schadelijk omdat het infectieziekte kan overbrengen. De zeven muggen werden gevonden bij een importeur van tweedehands autobanden. Hoewel de kans klein is dat de muggen drager zijn van ziekte... neemt de Voedsel- en Warenautoriteit maatregelen. De afgelopen jaren zijn nog twee exotische muggensoorten gevonden... bij tweedehands bandenimporteurs. De Amerikaanse rotspoelmug en de gele koortsmug. Uit het buitenland is bekend dat deze muggen... virussen en parasieten bij zich kunnen dragen. Op het vliegveld van Eelde zijn zes jonge vrouwen opgepakt die worden verdacht van heling. De vrouwen, allemaal uit Den Haag, kwamen op de luchthaven aan na een vakantie in Turkije. Ze worden ervan verdacht dat ze met gestolen creditcardgegevens hun reis hebben geboekt. Ze werden opgespoord na de melding van een bank dat mogelijk de gegevens van een cliënt waren gebruikt. De leeftijd van de vrouwen varieert van 17 tot 26 jaar. Het weer. Vannacht trekken er buien over het land. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen is het eerst bewolkt, maar in de loop van de dag volgen er opklaringen. Het wordt 19 tot plaatselijk 24 graden. Aan zee staat een krachtige wind. Vanaf vrijdag meer zon. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit Pieter van der Wielen. We hebben nu dus een 50-plus partij. Een club mannen van boven de 50 met als speerpunt, dat stond er echt: speerpunt. Dat mensen boven de 50 voortaan gratis met de bus mogen reizen. Omdat ze boven de 50 zijn. Ik ben blij dat er nog idealen zijn. En nu vechten voor die idealen, boycotten die busmaatschappij... en daarna met z'n allen in een lange stoet naar Den Haag. Zo van... I have a dream! Of mag ik dat niet meer vragen van een 50-plusser? Goedenavond en welkom bij Het Oog. Frisbees en vuvuzela's zijn er verboden, net als wapens en drugs. Maar als je sick bent, mag je naar de Olympische Spelen in Londen... wel je mes meebrengen. Gusev Singh is sick en hij neemt straks zijn mes mee naar deze studio... en legt dan uit waarom hij nooit zonder dat mes van huis zou gaan. Graceland, een legendarisch en omstreden album van Paul Simon... wordt morgen in Amsterdam uitgevoerd. Legendarisch en omstreden omdat het ten tijde van de apartheid... in Zuid-Afrika werd opgenomen. We blikken terug op deze plaat met een muziekjournalist... en een anti-apartheidstrijder van wel eer. Verder hoort u in dit oog waarom de Taliban een vaccinatiecampagne in Pakistan probeert te verhinderen. En u hoort de uitslag van de verkiezingen in Libië, maar allereerst het nieuws van... Dinsdag 17 juli. De geluiden van de oorlog komen steeds dichter bij de Syrische president Assad. De rebellen hebben inmiddels het centrum van de hoofdstad bereikt in wat zij Operatie Damascus Vulkaan noemen. Het presidentiële paleis lonkt. The clash is now within the downtown of Damascus, Twee, drie three minutes away from the Presidential Palace. Assad heeft al lang geleden een veiliger heenkomen gezocht. Zijn troepen zetten inmiddels zware wapens in... om het vrije Syrische leger te stoppen. Zelfs de inzet van chemische wapens is niet uitgesloten... zei een overgelopen ambassadeur tegen de BBC. Ik heb absoluut conviction dat als de circle van de mensen van Syrië... op het regime... the regime niet om chemische wapens te gebruiken. Misschien moeten de Syriërs ook oppassen voor broodjes kalkoen. Die kunnen tegenwoordig namelijk levensgevaarlijk zijn. Aan boord van vier toestellen van Delta Airlines vertrokken van Schiphol... raakten passagiers bijna gewond toen ze een hap wilden nemen. Aangezien de verpakking nog intact was... moeten die naalden er bij de leverancier in zijn gestopt. Die kondigde dan ook meteen een grootschalig onderzoek aan. We nemen deze zaak zeer serieus. Gate Gourmet heeft onmiddellijk een uitgebreid onderzoek ingesteld... om de oorzaak van dit verontrustende incident te achterhalen. Maar de autoriteiten in Amerika, en ook in ons land... laten zo'n kwestie natuurlijk niet over aan de afdeling PNO van een broodjesmeerder. De FBI en de Marge zitten er bovenop. We hebben geen indicatie dat het terreur gerelateerd is. Het is een bizar incident. En we werken dus nauw samen met onder meer de luchtvaartmaatschappij... Eh, om zo snel mogelijk eh, antwoorden op onze vragen te kunnen krijgen. En inmiddels doet ook de Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek. De Telegraaf voerde al een aantal dagen actie... en inmiddels lijken alle automobilisten het er wel over eens. De A2 van Amsterdam naar Utrecht is gebouwd om heel hard overheen te rijden. Je legt er geen vijf banen aan om, om, om honderd te gaan rijden. Belachelijk voor woorden. VVD-minister Schultz van Hagen van Infrastructuur... ziet inmiddels het nut van 100 ook niet meer zo in. Wat haar betreft kan het gaspedaal worden ingetrapt. Maar de gemeenten langs de snelweg hebben juist die lagere snelheid afgedwongen... om de geluidsoverlast te beperken en de luchtkwaliteit goed te houden. Dus die zetten de hakken in het zand. Ik vind het ook ontzettend slecht voor zo'n minister... om dat nu opnieuw in de publiciteit te gooien. Waarschijnlijk alleen maar omdat de verkiezingen er aan zitten te komen. Ik vind het goedkoop. En ik vind het uh, echt waardeloos. In Londen zouden ze willen dat ze nog over vijf baan konden rijden. Daar worden de straten steeds smaller voor de Olympic Lanes. Rijbanen speciaal bestemd voor Olympisch vervoer. Taxis mogen er niet overheen en daar zijn de chauffeurs behoorlijk pissig over. Er zijn een morons, als je de verkeerssituatie in de Britse hoofdstad is er inderdaad niet beter op geworden. Een Amerikaanse hordenloper klaagde dat hij er vier uur over had gedaan... om van het vliegtuig naar zijn hotel te komen. Dat gaf hem dan wel weer een mooie gelegenheid... om de stad wat beter te leren kennen, reageerde de burgemeester. They would have had the opportunity to see even more of the city... than, than, than they might otherwise have done. Het verkeer is niet de enige bedreiging voor de Olympische Spelen. Het beveiligingsbedrijf dat is ingehuurd, kan zijn beloftes niet waarmaken. De organisatie komt 3500 mensen tekort. Politie en leger moeten dat verschil goed maken. En daar is het Britse parlement niet van gediend. De directeur moest op het matje komen en flink door het stof. I'm very about the as well. I, that's all I can really say. That. So, you're just deeply disappointed and embarrassed. You're not sorry. said I'm sorry. Absolutely. Deeply sorry. En dan is er altijd nog het weer. Net als wij worden de Britten geteisterd door de regen. Maar ook hier heeft de burgemeester een antwoord op. In Rome is het erger. It rains more in Rome than it does in London. That's the key statistic. It does. Let me tell you, I can give you the official meteorological statistics. It is officially not raining in London. 94% van de of the time. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De krant van morgen, Martijn Nijhuis. Huisjesmelkers in achterstandswijken kunnen binnenkort harder worden aangepakt, meldtrouw. Minister Spies wil af van die malafide huiseigenaren. Die groepen Oost-Europeanen voor woekenprijzen in één pand proppen. Ze komt met een verhuurverbod voor huisjesmelkers. Dat staat in een brief die ze morgen naar de Tweede Kamer stuurt. Ze heeft ook andere maatregelen bedacht om te voorkomen dat oude wijken verder afglijden. Eerder is al bekend dat Spies de leerplichtleeftijd misschien wil verhogen naar 23. Ook moeten er volgens haar eisen worden gesteld aan het taalniveau van peuterleidsters, Want in oude wijken hebben veel mensen een taalachterstand. De Telegraaf maakt zich opnieuw kwaad over de A2... waar maandag de trajectcontrole begint. Volgens de krant daalt er dan een bonnenregen neer op de automobilisten. Want op de A2 mag je maar 100 km per uur. Ja, terwijl die supersnelweg met maar liefst 10 rijbanen uitnodigt... om iets harder te rijden, vooral s'nachts. Veel hardwerkende Nederlanders die vaak voor hun werk op de weg zitten... worden dus binnenkort bestraft, schrijft de Telegraaf in het commentaar. De krant noemt het een godspe. Vooral ook omdat minister Schultz van Hagen zelf eigenlijk ook vindt... dat de maximumsnelheid op de A2 omhoog moet. Eerst de snelheid omhoog en dan pas de hardrijders beboeten. Dat is gezond verstand, vindt de Telegraaf. Ook Metro schrijft dat er op de A2 prima 120 zou kunnen worden gereden. Dat is veilig genoeg omdat er zoveel rijbanen zijn. Maar de gemeente langs de snelweg houden dus vast... aan maximaal 100 kilometer per uur. Ik snap dat mensen er harder willen rijden, zegt de verkeerswethouder van de gemeente Vecht, Want de weg is lekker breed, maar er wonen tienduizenden mensen langs de A2 en die hebben recht op schone lucht. De crisis slaat het jaar toe bij de christelijke goede doelen, dat zegt het Nederlands Dagblad. Dat heeft cijfers opgevraagd van allerlei christelijke goede doelenorganisaties. Zeker zes van die organisaties kregen de afgelopen maanden minder geld binnen. De belangrijkste oorzaak, donateurs houden door de crisis zelf zo weinig geld over... dat ze besluiten minder te geven aan goede doelen. Of helemaal niets meer. De Volkskrant schreef vandaag nog dat de grote goede doelen immuun zijn voor de crisis. Maar dat klopt dus niet, zegt het Nederlands Dagblad. Tenminste, niet voor dit jaar.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 De top van die organisatie kreeg zoveel salaris... dat het ministerie geen subsidie meer wilde geven. Van Ojek zou de organisatie stiekem hebben geadviseerd... om vooral geen contact te zoeken met staatssecretaris Knapen over de kwestie... maar even de luwte op te zoeken. En de baard is weer helemaal terug. Dat meldt de Telegraaf. De afgelopen jaren was de goatee al populair. Dat is een klein dun ringbaardje. Maar nu is dus de complete baard weer populair. Er is weer een nieuw archetype geboren, zegt een trendwatcher. Dit ruige, stoere rolmodel past perfect bij deze roerige tijd. Archetypes die staan voor veilig en vertrouwd. En daar verlangen we nu naar. Ja, Nog even een waarschuwing voor de mannen die overwegen om mee te doen aan de nieuwe trend. Weet waar u aan begint. Het kost een klein vermogen aan speciale mesjes en scheerapparaten. Want de nieuwe baard hoort er wel superstrak uit te zien. Een volle, niet bijgehouden jaren 70 baard...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 I'm going to Graceland, Graceland to Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland Poor boys and pilgrims the families And we are going to Graceland My traveling from Vanion is nine years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 herself a human trampoline and sometimes when i'm falling flying tumbling in turmoil i say whoa so this is what she means she means we're bouncing the graceland and i see losing love is like a window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 het titelnummer van de gelijknamige plaat van Paul Simon. We gaan later in deze uitzending terugblikken op dat album... en waarom dat zo bijzonder was toen en nu. Het is nu echt definitief. De Libische oud-premier Jibril is de nieuwe president van Libië. Dat is zojuist bekend geworden. En daar in Libië, in Tripoli, is correspondent Lex Runderkamp. Goedenavond, Lex. Hallo, Lex. Hey. Hey, hallo. Daar, daar ben je. We hebben wat vertraging op de lijn. Oké, okay, nou ja... Dit... Ga ja, hier in het trainst, de Libische lijnen zullen wel vol uh, zitten. Dit is echt een Libische lijn volgens mij. Wat, wat, wat zei je precies? Laten we het nog eens proberen. Ik loop een beetje de andere kant om te kijken of het geluid beter wordt. Ja, uh, ik, dit... ik, ik zit in het verkiezingscentrum en ik uh, kan bellen. Dus en wat slecht zijn geworden. Ja, je valt je valt een beetje bij, bij vlagen weg zo, zo nu en dan. Ik ga eens even. Het woord op de slag heeft het moet in een uit de buitenkant? Ja, misschien iets van een raam of zo, dat het schijnt vaak te helpen. Ik loop, gewoon, ik loop gewoon naar buiten de straat op. Dan zijn we verloren. Ik ben nu buiten op straat. Ja, nu. nu beter uh, worden. Dit gaat beter. Ze zijn uren bezig geweest in Libië met het tellen van de stemmen. Het heeft toch nog lang geduurd voordat het bekend werd, deze uitslag. Waarom duurde dat ja. zo lang? Er uh, waren. Nou, uh, even. sorry Lex, uh, dit is niet de lijn waar we op gehoopt hebben. We praten zo meteen uh, verder. We gaan, het, uh, we gaan het eerst even hebben over uh, Pakistan. Want een arts van de Wereldgezondheidsorganisatie is daar vandaag beschoten. En die arts werkte mee aan een polio-vaccinatiecampagne die juist vandaag begonnen was. Aan de telefoon daar, hopelijk wel met een goede lijn, in Kabul hebben we Bettendam, onze correspondent, uh, in Kabul. Dus hebben die twee... Uh, Bettendam, hallo. Ja, dat is, uh, dat is wel de zorg uh, in eerste instantie. Uh, gisteren is die campagne in Pakistan begonnen... Uh, uh, waarbij 6.000 uh, ja, vrijwilligers, maar ook uit het land zijn ingegaan om te vaccineren. Uh, daar uh, zijn ze direct al gestopt, vooral in de, in de tribale gebieden... door een Taliban-leider die eigenlijk uh, de teams uh, heeft gebruikt... om een statement te maken tegen, Amerika, tegen de Amerikaanse luchtaanvallen... de zogenaamde drone-attacks... Uh, waarbij allerlei mensen, uh, Taliban, maar volgens uh, veel Pakistanen onschuldigen... worden uitgeschakeld, maar ook tegen uh, uh, de, de dood van samen met Laden. Want daarbij is ook een vaccinatiearts uh, gebruikt om hem op te sporen. Dus die arts is gebruikt door de CIA, dus ze vertrouwen nu niemand meer. En daarom zijn uh, die teams gisteren niet binnengelaten. Dus ja, nu hebben we Karachi, uh, dat is die beschieting geweest... De arts is gewond geraakt. Uh, wat is daar aan de hand? De eerste reactie van de VN is, daar is niks aan de hand. Het is niet politiek. Ook de mensen die ik heb gebeld in Karatsi zeggen... nou, dat valt wel mee. Houd dat niet mee dat hier onrustig is. Er zijn veel beschietingen. Sommigen zeggen 700 het afgelopen jaar. Dus misschien is het toeval, misschien is het niet. Dat moet allemaal nog blijken. Maar heeft de Taliban principieel iets tegen uh, vaccineren... Of, of is het echt een soort politiek ruilmiddel? Precies, een belangrijke vraag... Uh, zowel in Afghanistan, maar ook in Pakistan uh, zijn er eerder campagnes geweest... Uh, en die zijn ook eerder rustig verlopen. Bijvoorbeeld in uh, 2009 in Afghanistan, waarbij de Taliban uh, meehield. In de zin dat gevaarlijke gebieden, dat de teams, de medische teams, een brief van toestemming kregen om te gaan. Daar is uh, eigenlijk geen incident uh, uh, gerapporteerd. Wij weten daar niet van. Maar ook eerder in Pakistan hetzelfde verhaal. Dus ja, dat lijkt er nu een beetje op dat het politiek wordt gebruikt door bepaalde leiders dan was dat vanuit uh, Kabul. Hier in de studio zit Harry van der Avoort. Hij is viroloog bij het RIVM en al jaren betrokken... bij internationale antipolio-campagnes. Goedenavond en welkom. Goedenavond. Wat betekent dit voor zo'n campagne? Je begint met een, met een uh, campagne en meteen... eigenlijk op de eerste dag wordt een van de medewerkers al beschoten. Dat lijkt me geen goed begin, om het dat, zacht te zeggen. Dat lijkt me inderdaad ook geen goed begin. Dat is denk ik een... Uh, ja, Vrij moeilijk om dan de voldoende deelname te krijgen van uh, mensen die zich toch moeten melden om vaccin te krijgen. En als er dan uh, zo'n uh, politiek. Uh Getinte aanslag of iets dergelijks aan de hand is, dan is het natuurlijk lastig om een voldoende mensen te bereiken om, om een vaccinatiecampagne succesvol te laten verlopen. Wat is in zo'n geval het, het, het zwakste punt? Dat je geen vrijwilligers meer krijgt of, of dat de burgerbevolking niet meer meewerkt? Nou, ik denk beide. Ik denk, denk dat het in een, een politiek instabiel land wat je op Pakistan op dit, zoals je Pakistan op dit moment uh, kan benoemen... het lastig is om voldoende vrijwilligers te krijgen. Dat is de ene kant. Maar inderdaad ook, je moet wel uh, de, de mensen ook kunnen benaderen. En uh, ja, dit soort politieke... Uh, dit soort incidenten leidt er dan toe... dat ja, de deelname gewoon minder wordt. En dus ja, het snijdt aan twee kanten eigenlijk. We werden getergd door slechte lijden... maar Bettendam Bette vertelde net... Uh, dat de Taliban dit gebruikt... als een politiek ruilmiddel... omdat ze tegen die aanvallen van uh, de Verenigde Staten... met, met drones zijn. Um, de Taliban heeft eerder wel meegewerkt... aan dit soort campagnes? Uh, ja, er zijn wel berichten dat dat... dat uh, afgelopen jaren een aantal malen wel gelukt is. Het is echt heel erg moeilijk, omdat in de, eh, niet, heel vaak niet duidelijk is wie je nou moet hebben en wie er nou verantwoordelijk is voor de veiligheid in een bepaald gebied. Eh, je moet per, per dorp of per leefgemeenschap bepalen wie eh, de basis en wie zegt van dat je binnen mag of niet. Het is heel moeilijk om dat van bovenaf te regelen en daardoor kun je, moet je dus eigenlijk stapsgewijs gebied benaderen om te kijken of je daar naar binnen mag en of je daar dan de aanwezige kinderen kunt vaccineren. Waarom is het zo belangrijk om juist in deze gebieden uh, een tegen polio te vechten? Nou ja, het zijn de laatste gebieden eigenlijk waar polio nog voorkomt in de wereld. Er zijn uh, drie landen in de wereld waar polio nog endemisch is. Dat is in Nigeria, dat is in Afrika. Maar met name Pakistan en Afghanistan zijn, uh, zijn ook nog berucht. En uh, daar komt polio nog voor op dit moment. En het zijn de laatste landen waar het nog voorkomt. En het zou fantastisch zijn als ook die landen poliovrij zouden zijn. Net zoals bijvoorbeeld India, wat afgelopen jaar poliovrij verklaard is. En uh, ja. Als iets in India lukt, dan zou dat in feite in Pakistan en in Afghanistan ook moeten kunnen lukken. Dus dan zou je een ziekte helemaal kunnen verdrijven. Dat als is... er in, in het verleden meer ziektes volledig verdwenen ja, zijn. De pokken is uh, op die manier uitgeroeid. En polio is nummer twee op lijst. Dat zou natuurlijk een geweldig resultaat zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie streeft dat naar voor het einde van dit jaar, waarschijnlijk zal het niet helemaal lukken. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn. Als tenminste in Pakistan en Afghanistan er inderdaad voldoende gevaccineerd kan worden. Stel dat het niet lukt, betekent dat dat er altijd een potentiële uitbraakhaard van uh, polio in de wereld is? Ja, dat zou, uh, dat zou het zijn. Je moet inderdaad polio tot op het laatste... Uh, virus uitroeien en dan pas kun je inderdaad uh, uh, op een gegeven moment ook stoppen met vaccineren zoals dat met pokken ook gebeurt op dit moment wordt niemand tegen pokken gevaccineerd want het virus is er niet meer dat zou, is voor polio ook de bedoeling drie jaar ongeveer nadat uh, het laatste geval van polio gezien is en dan zou je op een gegeven moment ook op een veilige manier kunnen gaan stoppen met vaccineren en dan kan je dus uh, dat geld wat je daaraan uitbesteedt aan andere uh, gezondheidsproblemen bijvoorbeeld. Besteden en dat is denk ik uh, ja, het ultieme doel. Want dan... Is er haast bij? Ja, het, het, het programma is uh, de laatste schreden van het programma zijn, uh, duren, zijn, zijn lastig. Het is uh, ja, het laatste beetje, de laatste drie landen die, die daar uh, ja, het niveau van het aantal polio-gevallen is. Uh, niet zo hoog meer, gelukkig. We hebben sinds vorig jaar een belangrijke stap gemaakt. Maar de laatste gebieden waar nog mensen zijn. Die niet gevaccineerd zijn, maar kinderen zijn die niet gevaccineerd zijn, die moeten wel bereikt worden. En Afghanistan... hoeveel, hoeveel kinderen hebben we het dan over? Nou, dat gaat nog denk ik om. Uh, ik denk, uh, ik schat. In, in, ik in, er zijn berekeningen gemaakt voor Afghanistan: gaat het om 200.000 kinderen die nog nooit poliovaccin gezien hebben. En in Pakistan 550.000. En ja, dat lijken aantallen die, die te behappen zijn. Maar je moet ze wel vinden, die kinderen maar dat die in zijn, zijn. dat zijn dan kinderen die niet gevaccineerd zijn. Hoeveel daarvan krijgen ook daadwerkelijk polio? Nou, als ze geïnfecteerd raken, waar, waar je waar je van mag, van mag gaan uitgaan zolang er nog wild polio in het land circuleert. En dan krijgt ongeveer 1 op de 500 kinderen daadwerkelijk polio. Nu dus deze situatie, de Taliban die zegt van... nou ja, je, uh, we, gaan, we gaan hier tegen vechten. Bent u ook boos op de Verenigde Staten? Want die hebben inderdaad, toen ze op uh, Osama bin Laden jaagden... daarvoor artsen of mensen die zich uitgaven voor artsen gebruikt. Daar um, zit ook een beetje een deel van het probleem misschien. Uh, dat zou kunnen. Het is, een, het is een, een, een politiek item geworden. En nou ja, ik... ik... Ik vind het niet echt verstandig. Ik heb eigenlijk echt geen echte mening om te zeggen van... Nou ja, U heeft geen zin om zich in de politiek te mengen. Nou, nee, dat denk ik niet. Nee, ik voel me, Dus dan verbonden met het programma... dat ik denk dat het, uh, dat het verstandig is. Het zou een nuke kans zijn om het poliovirus uit te roeien. En uh, dat we, ik denk dat we alles in het werk moeten stellen om dat te doen. En inderdaad, politieke hobbels moeten door de politici inderdaad opgelost worden. En ik denk niet en dat wat, de vaccinatoren dat moeten doen. Nee, wat kunnen de vaccinatoren nu nog wel doen? Nou ja, zorgen dat, uh, inderdaad, uh, dat er voldoende commitment komt in die landen... om inderdaad polio-vaccinatiecampagnes uh, te laten doorgaan. De, de kinderen die nog nooit bereikt zijn, inderdaad te bereiken. En daarmee inderdaad het poliovirus uit te roeien. En gewoon daarmee... doorgaan dus? Ja, het is een kwestie van gewoon doorgaan, stug volhouden. En uh, ja, dat is, uh, dat is de enige meer op het werk. Het is heel duidelijk bewezen dat de, de aanpak in feite wel werkt. Maar je moet hem wel kunnen uitvoeren. Dat is het punt. De, de, de de, de politiek die, of de, de policy die men gevolgd heeft om, om ja, als je, als het lukt om, een, om, een, om het virus uit India te krijgen, dan zou het wat heel raar moeten zijn waarom dat niet in, in het buurland zou lukt. Ik wens u veel succes en dank voor uw komst naar de studio Harry van der Avoort. Dank u wel. Graag gedaan. Never thought. It would happen, but I...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 And I danced till I wasn't drunk anymore So I just got to know I truly have to know Janela Havas was dat Is Your Love Big Enough van haar gelijknamige debuutalbum net uitgekomen. We gaan het nog eens proberen met Lex Runderkamp vanuit Tripoli. Goedenavond, Lex. Ja, goedenavond, hier ben ik weer. Kijk, dit is een goede lijn. Um, ik vroeg al eerder, thans dat probeerde ik, um, te vragen waarom het zo lang geduurd heeft... voordat daar in Libië de uitslag van de verkiezingen bekend werd. Want ze waren erg lang bezig. Ja, dat klopt. Maar even om te beginnen, het is niet zo dat Mahmoud Librië tot president is gekozen. En die fase zijn ze in Libië nog niet. Er is een parlement gekozen, 200 zetels zijn er verdeeld. En dat duurde lang, uh, vanavond duurde het lang, omdat ze uh, van alle steden de kieslijsten gingen voorlezen met de resultaten. Hè. Je kent het bij ons, toen we het altijd deden, heel snel op televisie, maar in Libië werd het allemaal voorgelezen. En elke keer werd duidelijk dat hoeveel zetels er uit een bepaalde stad of regio maar in het parlement waren verwonden en door wie? En dat duurde lang en uiteindelijk kwamen ze pas aan het eind van die... Uh, want er waren al 120 individuele parlementariërs gekozen... en toen kwamen ze toe aan het, de bulk van 80 uh, zetels... die naar de politieke partijen gaan in dit land. En daar is zojuist het de definitieve uh, getal bekend geworden... dat Mahmoud Dibriel van de 80 politieke partijen... Uh, sorry, voor de 80 zetels voor politieke partijen heeft hij er 39 uh, gekregen... Dus dat is iets minder dan de helft. Uh, dus de grote uh, verwachting dat hij met een, ik zeg dat het in het Nederlands, een landslide uh, overwinning zou hebben, een enorme overwinning zou hebben... dat is dus op twee zetels na hem niet gelukt. Maar de volgende partij, die van het Moslimbroederschap die daar aan gekoppeld zit... de politieke partij daarvan, die had slechts 17 uh, van de zetels. Dus je kunt zeggen dat in de politieke verhoudingen... Tjubil, de grote overheersing is geworden. Maar... Je mag dus niet zeggen dat hij de nieuwe president Hij is formeel nog niet president geworden... maar is er nog een kans dat hij het niet wordt? Ja, die kans is er, want hij zou ook premier kunnen worden. Het is een beetje wel, is, ze hebben natuurlijk geen grondwet en die, die moet ook nog uh, samengesteld worden. Dat is een van de eerste rollen voor dit nieuwe parlement... Uh, om zeg maar, een kabinet te kunnen formeren met ministers. En ze gaan een commissie benoemen die de grondwet moet herschrijven. Dus daar gaan nog heel wat politieke krachten spelen. Djibril heeft zich wel heel strategisch zelf uh, is buiten de verkiezingen gebleven, nou, hoewel strategisch hij nog niet meedoet persoonlijk aan de verkiezingen, wel zijn beweging en partij. Uh, omdat hij zelf lid is geweest uh, van, van uh, zeg maar, uh, de tijdelijke regering die hier uh, geweest was is tijdens, de, tijdens de opstand. Juridisch was het voor hem daarom niet mogelijk persoonlijk zich uh, kandidaat te stellen. Maar men schat ook hierin dat nu zijn beweging toch wel zo ingezet is geworden dat hij zelf. Ja, de leider van dit land gaat worden. En ja, hoe dat dan precies, met het kabinet en het premier, dan wel een president en dergelijke, de rol hij daar precies in gaat kiezen en gaat spelen, dat is niet duidelijk. Wat is de reactie daar? Hoe reageren de mensen op, op deze uitslag? Uh, bedoel je de politieke reactie hier, waar ik nu ben in Nou ja, het, uh, wat je in, wat je in centrum, die korte maar... tijd maar bij elkaar hebt kunnen schrapen aan reacties. Ja, nou ja, ik kijk, kijk wat, het is heel duidelijk, er is hier in Libië een keiharde politieke strijd gevoerd. Vooral tussen de. De, de, de mensen en de partijen die zeg maar meer de islamitische politiek willen... zoals de moslimbroeders, uh, tegen uh, uh, Jibril. En uh, Jibril is echt, zoals het altijd met politieke campagnes gaat... natuurlijk is helemaal zwart gemaakt. Ze hebben gezegd hij heeft gewerkt met Gaddafi. Hij is eigenlijk niet te vertrouwen. Hij zegt dat hij een moslim is, maar hij is hartstikke seculier en ongelovig eigenlijk. Er werd keihard uh, tegen elkaar gesproken. Nou heb ik gisteren of gisteren heb ik gesproken met de leider... Van de Moslimbroederschap hier in Libië om te vragen: ja, hoe, hoe hard is nou eigenlijk jullie verzet tegen het jubileum? Uh, en toen heeft hij duidelijk ook gezegd: van luister, het, uh, dit, dit was een tijd van campagne, vanaf nu moeten we gaan kijken naar eenheid, daar moeten we nu naar gaan zoeken. En vanavond uh, werd bekend rond acht uur dat de leiders van de, de, de, dus, uh, de meest invloedrijke politieke leiders bij elkaar zijn gaan zitten achter gesloten de deuren en nu al in gesprek zijn om een soort. Nationale coalitie te creëren, waarmee zeg maar, de scherpe kanten van die campagne uh, achterwege achter, uh, blijven. Dus ik denk dat er dus een gematigd land Libië, ook de, de gelovige partijen hier zijn niet zo extreem als in de buurlanden Egypte en Tunesië. Dus het ziet er wel nu naar uit dat men na die scherpe campagne overgaat voor meer praktische onderhandelingen. En er komt dus een regering. Lex Runderkamp vanuit Tripoli, dankjewel. Graag gedaan. Mm-hmm. Uh -huh.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 Weren't that funny? I said, What does that mean? I really remind you of money. She said, Oh, who am I to blow against the wind? I know. What I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 Simon, I know what I know van het album Graceland. En morgen gaat hij dat album in zijn geheel spelen... in de Ziggo Dome in Amsterdam. Als onderdeel van de jubileum tournee 25 jaar Graceland. Het album is een klassieker, maar bij het verschijnen... was dat nog niet meteen helemaal duidelijk. Bart Luuring, welkom in de studio. U was toen... Anti-apartheidstrijder? Mag ik dat zo Activist. zeggen? Activist. Ja, ja. Wat hield dat eigenlijk in, anti-apartheidsactivist zijn? Nou ja, ik, ik was actief in een solidariteitsbeweging... met de bewegingen die in Zuid-Afrika streden tegen de apartheid. En dat was de anti-apartheidsbeweging Nederland, waar ik deel van uitmaakte. En het was een club die ja, er erg voor optrad dat Nederlandse beleid in zaken Zuid-Afrika wat actiever anti-apartheid zou zijn... Uh, en een beweging die veel voorlichting gaf uh, onder de bevolking uh, over nou ja, wat er in Zuid-Afrika aan de hand was. En toen kwam uh, Paul Simon uh, midden in die boycott met een album opgenomen met Zuid-Afrikaanse uh, muzikanten ja. in Zuid-Afrika. Wat, wat vond u daarvan? Nou, ik vond het geweldig. Ja? Uh, ja, hij hij, hij schente de boycott en nu vindt het wel. Nee, nou, nou, het, het, de, de, ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje de indruk heb dat de kwestie die er toen was, wat wordt opgeblazen. En f, toen wel heel erg werd aangezet door erg, uh, laat ik zeggen, overijverige Britse uh, activisten. Die zaten ja. bij Artists Against Apartheid. Het verwarrende was dat de zoon van Oliver Tambo... die toen de president van het ANC was, die zat daar ook bij, Dali Tambo. die deed daar uh, stevig aan mee, waardoor natuurlijk ook de indruk werd gewekt... dat het ANC er niks van moest hebben. Uh, dat was niet mijn indruk, uh, eerlijk gezegd. Uh, ik herinner me van die tweede helft van de jaren tachtig... en dit dateert van 86. ik denk dat dat... Uh, zeker in de topregionen van het ANC... er heel erg gezocht werd naar hoe dat in de toekomst moest. Er waren natuurlijk al stiekem onderhandelingen op gang aan het komen. Dat wisten we toen niet. Uh... Uh, en men dacht dus na over ja, hoe die relaties met ook de krachten in Zuid-Afrika zelf zouden moeten worden aangehaald. Wat zeiden nou die Britse anti-apartheidsactivisten, die uh, boycotters om het maar even zo te noemen. Die zeiden ja boycott is boycott, je kunt niet half zwakker zijn, je kunt ook geen halve boycott hebben. En ik vond nou juist het kunstige van het ANC dat ze uh, al vrij snel ook na deze kwestie allerlei manieren vonden... om nou juist wel dingen ertussenin te vinden. En waarom was het dan belangrijk dat deze plaat werd gemaakt? Wat had deze plaat met apartheid te maken? Nou, de, de plaat zelf had heel weinig met apartheid te maken. Ik geloof dat Simon ook niet zo'n uitgesproken standpunt daarover had... of daar heel erg expliciet uh, over was. Uh, maar dat er natuurlijk een Zuid-Afrikaanse uh, groep muzikanten... internationale bekendheid kreeg als het ware door Simon, mee aan de hand werd genomen... en voor een internationaal publiek werd, uh, werd gezet. Ja, dat was natuurlijk tegen die achtergrond van dat felle conflict... wat zich toen in dat land manifesteerde, was dat een, was dat een sensatie. En dat die muziek ook zo... Een campagne meeslepend. voor het land. Sorry? campagne voor het land. Ja, nou ja, zij vestigden dus natuurlijk de aandacht op de rijke cultuur van, zwart, uh, van zwarte Zuid-Afrikanen en mensen als Mazakela en Makeba die meegingen doen ook met die tournee van uh, Simon. Ja, die kregen natuurlijk plotseling uh, een veel grotere internationale aandacht en dat heeft de, de, de anti-apartheidsstrijd en de solidariteitsbeweging waar ik deel van uitgemaakt uh, heb veel goed gedaan. Het verhaal gaat dat, dat Paul Simon, die, die ja, zijn carrière was roemrijk in, in de jaren 70... maar een klein beetje op zijn retour in de eerste helft van de ja. jaren 80... die zat in een taxi en de taxichauffeur die, die, die had gewoon een bandje aanstaan met, met uh, muziek. En Paul Simon hoorde die muziek. We hebben iets wat waarschijnlijk dat bandje is, we gaan even luisteren. Gumboots Accordeon Jive Hits No. 2. En dit zou dan de muziek zijn op dat cassettebandje. Is, ja. is dat waarschijnlijk? Uh, in de uh, film die gemaakt is, uh, naar aanleiding van dit album, uh, Classic Albums, vertelt uh, Paul Simon dat hij het bandje inderdaad vooral afspeelde. toen hij uh, heen en weer aan het rijden was, te, te, uh, naar zijn nieuw te bouwen huis en dat iedere dag in de auto afspeelde. Maar in ieder geval, hij is daar zeer door beïnvloed. Hij had echt zoiets van... Uh, hij zat echt in 485 een beetje aan de grond... op allerlei mogelijke manieren. Zowel persoonlijk als uh, uh, muzikaal. Zijn laatste plaat Harts Bones was geflopt... die daarvoor had gebonden aan de film One Trick Pony evenzeer. En hij was in een echtscheidingsprocedure verwikkeld... en nou, allemaal geen goede zaken. En hij... Die muziek die haalde hem echt overal weer naar buiten. Het was inderdaad Zuid-Afrikaanse muziek, een bandje. En uh, hij, uh, hij had toen een plan van, nou, misschien moeten we eens gewoon contact gaan zoeken met wie, wie zijn die muzikanten in Zuid-Afrika. En dat is hij toen gaan, gaan uitzoeken met zijn plaatmaats bij Warner. En die hadden toen een paar adressen. Daar is hij met zijn producer, één man maar. Zijn ze met tweeën? Zijn ze, hebben ze contact gezocht met een aantal Zuid-Afrikaanse muzikanten? Uh, en, en die zeiden van, ja, kom maar hier graag, uh, kom, maar, kom maar spelen uh, met ons. Uh, die hadden geen benul van welke boycott dan ook, of althans, het interesseerde ze niet. Ze vonden het veel belangrijk dat Paul Simon met hun kwam spelen. En Paul Simon zelf heeft toen wel, uh, die, heeft wel nattigheid gevoeld. Hij zei van, ja, de, uh, hij heeft later ook gezegd van, ja, ik heb wel her en der geïnformeerd bij Harry Bellefonte en nog wat mensen. En ze zeiden dan wel, je kunt het misschien beter niet doen, je moet even met ANC overleggen. Dat heeft hij niet gedaan, hij heeft hij over gelogen. Uh, hij heeft niet met ANC overlegd dat hij dat moest doen. Dat is hem later eigenlijk heel erg uh, kwalijk uh, genomen. Maar hij is gewoon naar Zuid-Afrika gegaan. Er zijn prachtige beelden gemaakt. Hij heeft daar met, met die muzikanten uh, een soort basis gelegd. voor wat later Kweesland is geworden. Hij maar dat zijn paar verder. Immers... Gewoon... is in, in New York opgenomen hoor. De, de nummers. Het is niet daar, die plaat is niet daar gemaakt. Maar het zijn gewoon liedjes zoals Paul Simon ja. uh, nummers maakt die gewoon gaan ja. over zijn midlife crisis. Ik bedoel, in, in die zin is het ook gewoon een Paul Simon-plaat. En dat is ook het goede. Het is een ijzersterke popplaat met heel veel. met invloeden en met geluiden die we nog niet kenden uit de Zuid-Afrikaanse popmuziek. die uh, wel al een beetje naar buiten kwam. Er verschenen in de jaren tachtig al steeds meer albums ook in Europa met Zuid-Afrikaanse muziek. Uh, de Indestructible Beat of Soweto was plaat en er waren meer van dat soort dingen um, er waren ook wat djs die het veel draaiden ook in Nederland het, het geluid was niet helemaal onbekend maar hij was wel uh, de eerste die daar echt die er echt met popmuziek iets mee deed en het zijn buitengewoon knappe composities die hij voor een deel met die Zuid-Afrikaanse muzikanten heeft gemaakt maar hij zat zelf ook in, echt in een creatieve uh, top want het de nummers die hij daarna geschreven die kunnen echt geen van al tippen aan het werk wat op Queensland staat en wat het al nog steeds zo klassiek maakt. Het heeft ook een beetje de standaards gezet. Want, want sindsdien, als een artiest een soort uh, ja, fusie zoekt met een andere cultuur. Of met andersoortige muzikanten ja. gaat samenwerken, dan, dan komt altijd weer die vergelijking met Graceland op. Ja, dat is een beetje. Dat is, een beetje, uh, dat is zo. En het is ook een beetje jammer. De, Paul Samen heeft daar zelf het meeste last van gehad. Want dat zijn, zijn plaat na dit. Graceland was een plaat met uh, Braziliaanse muzikanten, Willem of the Saints, die een stuk minder was op allerlei niveaus en ook veel minder verkocht. Dus hij heeft zelf daar het meeste last van gehad. En het, uh, het gebeurt natuurlijk nog steeds. En uh, er wordt ook vaak bij gezegd van. Uh, uh, Eigenlijk is het ook pas later... is deze plaat een beetje zo in discrediet geraakt... van, van uh, hij deed dat en hem had niet mogen doen. Uh, er zijn, toen het een enorm succes was... wat helemaal niet voor de hand lag... toen zijn de mensen pas gaan klagen er, erover. Uh. Bart Luierink, hoe is die plaat in Zuid-Afrika ontvangen? En heeft hij daar ook kunnen optreden? Nee, hij heeft daar niet opgetreden. Hij is wel uitgenodigd om in zijn City op te treden. En dat was natuurlijk eigenlijk de, het speerpunt... van die culturele boycott internationaal. Hè. Mensen als... Uh, uh, Ellie Ameling of Shirley Bessie, Heintje... Die Queen, wat uh, cool. Stuart? Queen, ja. precies, ja. precies. Maar ik geloof dat Stuart en Queen hebben later zich daarvan bepaald, gedistancieerd. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, Simon heeft dat geweigerd. Ik, uh, ik meen dat in die periode door woordvoerders van dat blanke minderheidsbewind... ook wel uh, enigszins vrolijk is vastgesteld dat hij die uh, plaat daar had uh, gemaakt. En dat dat toch ook de rijke cultuur van Zuid-Afrika toonde... Uh, maar hij heeft zich uh, ja, net zo min als voor de, laat ik zeg, de politieke doeleinden van die activisten uit Londen uh, ook niet laten gebruiken Klopt. door de Zuid-Afrikaanse propaganda. Hij is wel in, in Zimbabwe toen gaan spelen, dat ja. concert, ja. een jaar ja. later, in 1987 of zo. Met al die muzikanten, ook met Miriam Akiba. En met, uh, nou, met, met de, ja, is hij daar wel het concert gaan opvoeren? Zo. Ja. Ja. Iets anders, de gitarist die, die speelde op die plaat... Die is ooit in dit programma te gast geweest... samen met Stef Bos En die vertelde toen, ja, dit is rollen een achterklap... En, en Paul Simon kan niet reageren. Maar die zei, ja, ja leuk die Paul Simon... maar ik heb nooit 1 cent royalties gekregen. We kregen één keer een honorarium en dat was het. Ja, en dat honorarium, dat is wel interessant... dat was veel hoger dan wat gebruikelijk was. Uh, ook voor Amerikaanse muzikanten. Maar ja, op die miljoenen uh, verkochte <laughs> ja. exemplaren. Ja, nee, dat, dat zal zo zijn. Maar ik, ik denk dat het allemaal wel goed gekomen is. Want uh, Ray Re waar je een referentie die speelt gewoon mee de hele tour. Dus het is toch wel goed gekomen. Ze zijn altijd in overal duikens op, als, als ze deze plaat moeten verdedigen. Dus ik denk dat het ergens wel goed gekomen is. Ja, ja. ja. En hoe zit het met, um, met de auteursrechten? Want want je ziet in die documenteren ook af en toe dat dat zij lekker spelen en dat Paul Simon gewoon luistert en denkt: "Oh, een goede ja. melodie." Maar ja. als je als je de CD pakt, dan staat ja. er overal toch Written by Paul Simon. Ja, hoe ze dat oplossen, dat, is, dat kun je aan die kwellers ook niet altijd zien. Het is vaak, uh, hebben ze toch wel een soort deal gesloten. Ik, ik weet niet eens goed, er zijn overigens wel muzikanten zoals Los Lobos. Een band die ook op deze plaat meedoet. En die het laatste nummer wat hij ook niet meer uitvoert. All Around the World, The, the midst of Fingerprints. Uh, die uh, claimen nog steeds dat hij Paul Simon echt dat nummer van hun gestolen heeft. Dat heeft niks met Zuid-Afrika te maken. En, uh, maar wel met, uh, met inderdaad de, de wat de rare manier waarop. Paul Simon met royalties omging. Maar uh, tot op de dag van vandaag is die kwestie niet echt uitgezocht. Uh, maar nou Paul ja, Simon zegt altijd van... ja, ik heb nooit iets van jullie gehoord in de tijd dat, uh, dat, ik, dat ik met jullie speelde. En nu pas, en dat is natuurlijk zo... nu het een succes is, willen jullie geld zien. En dat is ook wel wat er een beetje gaande is. Nou ja, morgen vergeten we dus dat die uh, af en toe zijn makkers... ook wel uh, een klein beetje flest. En vinden we het gewoon een legende en een prachtige plaats. Ja, precies. Paul Simon's Graceland, morgen in de Ziggo Dome. <laughs> Dank jullie wel. Graag It's yo, it's yo, it's yo, it's a yo, yo, it's yo, Ja, nog een keer uh, Paul Simon. De beveiliging rond de Olympische Spelen in Londen is streng. Buiten, maar ook vooral in de stadions. Wapens zijn er verboden, drugs verboden, Seda's, frisbees en grote hoeken zijn, hoeden zijn verboden. Maar er wordt wel één uitzondering gemaakt. Een opmerkelijke. Siks mogen wel hun kirpan, hun traditionele mes, meenemen in het stadion. Opmerkelijk. Goersef Singh, goedenavond. Welkom in de studio. U, u bent Sik. Klopt, klopt dank je U heeft ook een, een, een, een tulband dat is een tulband, toch? Klopt. klopt. Heeft u ook een mes uh, bij u? Uh, dat is geen mes. Dat is een uh, traditioneel symbool wat uh, bij de identiteit van de seks hoort. En dat noemen wij keurpan. Ik heb uh, een aantal keurpans uh, meegenomen uh, om te laten zien hoe een keurpan eruit ziet en hoe we dat dragen. Dit is er één. Er zit een soort doek omheen? Ja, ja, dit wordt dan zo om het lichaam uh, heen gedragen. Altijd. Uh, dat is verplicht voor de, uh, de ziekten die ingewijd zijn, oftewel gedoopt zijn inmiddels een nectarceremonie. En Kerpa be uh, bestaat uit twee uh, termen, uh, oftewel uit uh, keerpaar. En keerpa betekent uh, genade of zegening. En uh, aan betekent ere of waardigheid. En, en het symboliseert ook, uh, als het door de gedoopte siks wordt gedragen... dat je opkomt voor je eigen recht en het recht van de onderdrukte. En je mag hem nooit een keer uh, thuis laten? Uh, nee. Uh, ja, in de zin van, je hebt hem altijd om. Uh, dus ook bij, bij het slapen gaan, uh, bij het douchen, doen we dan even in de haren. Uh, alleen, enige uitzondering wat we na 2001... Uh, uh, wel afdoen is bij het vliegen. Maar dat, dat mag niet? Je mag niet met zo'n zo traditioneel mes het vliegtuig in? Uh, nee, het is niet toegestaan. Nogmaals, het is een symbool. Het is ook niet uh, bedoeld. Het is als geen wapen, maar je zou het eventueel misschien wel als wapen kunnen gebruiken, toch? Uh, echt een hele uitzonderlijke situatie. Als een redmiddel uh, ter zelfverdediging uh, is het toegestaan. Uh, om, dat als, uh, ja, om dan uh, de keerpan te gebruiken. Als het niet mag in een vliegtuig, waarom kan het dan wel in het stadion? Is, is er dan een soort uh, organisatie van Sikhs die daarvoor lobbyt? Uh, ja, in, in Engeland uh, hebben we met name de Sikh Federation uh, vorig jaar, sinds uh, begin van het jaar. Uh, hebben zij bij de Olympische organisatie die het een en ander organiseert. Uh, aangekaart dat de Sikhs graag met een uh, religieuze symbolen. ook de atleten, dus ook de spelers, uh, dus naast de toeschouwers dat die uh, graag de keerpan uh, met de andere symbolen... ook gewoon uh, de, willen deelnemen uh, aan, aan, de, aan de spelen. En dat heeft ertoe geleid dat, uh, ja, dat het keerpan toegestaan is. En, en, en de, de, de sporters, want er zijn ook sick sporters... hebben die dan ook, als, als die moeten hardlopen... hebben die dan ook zo'n, uh, ik noem het toch maar, mes uh, bij zich? Uh, ze hebben inderdaad de keerpan uh, bij zich. En die, die dragen dat ook. En, uh, wel afgedekt onder hun kleding. Uh, en daarnaast is het zo ook dat, dat bij de toegang uh, controle plaatsvindt... Op de, op de, uh, eigenlijk op alle vijfde symbolen van de six. Want uh, als je ingewijd wordt, mag je uh, je haren niet knippen. Uh, we dragen ook een, uh, een armband. Uh, dat is een tweede symbool. Keerpan uiteraard. Uh, een klein kammetje in de haren, dat is voor de hygiëne. En een... Uh, om de goede soort boxers als dus voor de kuisheid. en ook dat je loyaal bent aan je partner. En een, een kammetje in het haar voor de hygiëne, wat, wat moeten uh, ja, we daarbij voor zeggen? Ja, voor de zicht is het niet toegestaan om de haren af te, knikken, uh, af te knippen. Uh, de lange haren worden verzorgd uh, onder de tulband uh, bij elkaar gehouden. En om die haren te verzorgen hebben we een klein kammetje dat je die uh, goed in de goede staat houdt En wassen, wassen jullie je haren? Ja, ja. De haren worden gewoon... Uh, gewoon net als iedereen, ja, gewoon uh, Jean-Paul even heeft, heeft die tulband af... en dan wel, ja. wel met, met die, met die keerpand. En alle six heten Singh, dat, dat is ook zoiets. Uh, ja, dat klopt, want uh, toen uh, in 1699 door de tiende leermeester Guru Gobind Singh... Uh, de Sikhs werden ingewijd kregen zij een aantal uh, uh, leefregels mee. Ook uh, de vijf uiterlijke symbolen, de vijf K, zogenaamde K's... omdat ze allemaal met de letter K in Punjabi beginnen. En daarnaast uh, kregen alle mannen de achternaam Singh mee... en de vrouw achternaam Kauwe. Singh betekent prins en uh, Kauwe betekent prinses. En dat was tegen het kastenstelsel in. Want vaak uh, of je kon aan de achternaam van een persoon zien... of die van een lagere of een hogere kasten was... En de goeroes uh, wilden dat iedereen gelijk werd behandeld en ook gelijk werd gezien. Want wij geloven dat God uh, in iedere mens aanwezig is in de vorm van onze ziel. Dus respect en gelijkheid, rechtvaardigheid, dat waren hele belangrijke elementen... die middels de doofceremonie in 1699 uh, werden geïntroduceerd. En dus een gelijke achternaam maakt ook een soort gelijkheid. Dat maakt het ook makkelijk voor de, voor de stewards bij dat stadion... om te zien of iemand daadwerkelijk een sik is. Precies, precies. Dus ze kunnen aan de hand van de identiteitkaart zien of iemand uh, inderdaad die ook de drager is van die namen die benoemd zijn. Wat is echt dus de favoriete sport van de, van de Sikhs? Uh, het sport, dat zijn eigenlijk ook zeg maar, de nationale sporten in India. Dus dat is ook hockey uh, en, en cricket. Uh, dus daar zijn uh, de Sikhs. En daarna zijn we ook wat traditionele sporten. Uh, dat is dan kabardie. Dat is een soort worstelen is dat. Uh, maar dat is geen olympische uh, sport, uh, wat dat betreft. En bij die sporten zullen er dus heel veel van die siks zitten, met, met dat traditionele uh, wapen? Lolleke delen. Nou ja, uh, oorspronkelijk moet het toch ooit een wapen zijn geweest? Klopt, in die tijd, kijk, uh, dat gebied uh, uh, wat nu India en Pakistan is... Uh, uh, dat had te maken met de informaties uit uh, Mongolië, maar ook uit Perzië. En uh, eigenlijk waren de mensen wel gewoon gewend aan onderdrukking. En, en de goeroes vonden dat het tijd werd dat, dat ze... Dat ze van voor... zich af... Uh, en da ja, daarom voor... moet je dus altijd dat... Uh, die nou, en je ziet ook je het verschil. Want de, als de, de kirpan uh, er niet was, dan zouden er nog steeds... Uh, in die tijd werden de vrouwen uh, meegenomen en op, uh, op de markt in Afghanistan verkocht uit India. Maar ook... Uh, uh, als Gurghomi Singh niet met de keerpan kwam... dan zou het Midden-Oosten nu tot chi aan China zijn. Dus uh, islamitisch. Maar het... Dus uh, koesteren maar. Ik, dank voor uw komst en een uh, vrolijke Olympische Spelen. Gusev Singh was dat. En dit was het oog voor vanavond zometeen op deze zender Casa Luna. En morgenavond is er weer een oog. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Goedendacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?